2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft veertien mensen opgepakt... die lid zouden zijn van een internationale drugsbende. De organisatie zou op grote schaal MDMA of ecstasy hebben gemaakt... en vertakkingen hebben naar Polen en Turkije. In de Belgische plaats Chimay werd een groot ecstasy-laboratorium ontdekt. Volgens Belgische media het grootste dat ooit in Europa is ontmanteld. De Belgische politie deed ook een inval in Nederland. Waarschijnlijk was dat in Dongen. Daar was gisteren een politieactie in een kassencomplex. Voormalig hoogleraar Diederik Stapel, die weg moest wegens fraude, heeft een nieuwe baan. Hij biedt zich op internet aan als chauffeur. Klanten kunnen boeken voor een rit met zinduidende gesprekken, zoals hij zelf zegt. Stapel was hoogleraar cognitieve sociale psychologie in Tilburg. Er baarde optie met spraakmakende onderzoeken, bijvoorbeeld over dat mensen agressiever worden van vlees eten. Twee jaar geleden werd Stapel op nonactief gesteld, omdat hij in zijn publicaties gebruik had gemaakt van verzonnen gegevens.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 Bij een koffieshop in Heerlen heeft de politie geschoten op een auto. Een van de twee inzittenden van die auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere inzittende werd aangehouden. Volgens de politie van Heerlen werd het schot gelost na een onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er werd onderzocht. En het weer vannacht opklaringen en kans op nevel of mist. Overdag flinke zonnige periode en het wordt 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Het voelde ook echt weer als een werkweek. Maar ja, de meeste mensen die op dit uur luisteren... die zitten sowieso al niet in de regelmatige tijden... Maar als iedereen dan wel weer aan het werk is... is dit ook een mooi moment om weer in de informatie te duiken. En dat doen we vannacht door middel van vragen en antwoorden. Van die vragen waar je al heel lang mee rondloopt... of een vraag die je vandaag te binnen schoot... en waar je niet het antwoord op kon vinden... Daarvoor zijn wij er. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen... met alle vragen over alles. En die vraag leggen we dan voor aan het uh, Nederlands publiek. En iedereen die een antwoord weet, kan ook bellen. 0800-1121. Mailen kan ook. nachtsuster. apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren kan via NachtSuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster... En dan even inloggen op de chat. Ja, zo eenvoudig is het. Bellen blijft wel het allermakkelijkst. 0800-1121. Ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd. En kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als oh, zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht, zuster. Vermoed moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan mijn been.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 Nachtzusten. Wat bijna zonder al je zorgen. Nachtzusten. Al de morgen. Nachtzusten. <middels> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe aan pijn. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Vallen ik de morgen. Nacht, zuster. We zitten samen bij je. Nacht, zuster.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 Naar het zuster, naar het zuster, naar het zuster, naar het zuster, zuster, zuster, Doe maar, was ze dat. Leuk beentje, leuk liedje ook, lekker toepasselijk. Nachtzuster 0800 1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen. Met al je vragen en je antwoorden. Adrie, goeienacht. Ja, goeienacht, nachtzuster. Dag. Nou, ik heb een vraag en ik ben heb, ik heb een beetje mee eens rondvissen, maar ik heb geen antwoord. En nou. Wat is de vraag? Ja. We horen alles over elektrische auto's en hybride auto's. Maar mag ik nou een rijexamen doen in zo'n ding? Want dan hoef ik alleen maar op een knopje te drukken. Of met mijn handen of oh. met mijn voeten. Want Als ik slecht kan rijden, wat ik zou maar zeggen, en dat kan ik natuurlijk, zou ik, zou ik er beste in kunnen afrijden. Ja. Maar er is geen, niks over bekend. Niks. Oh, maar als je dan in zo'n auto uh, afrijdt, mag, of je dan ook daarna in een gewone auto mag rijden, dat lijkt me nog het belangrijkste. Ja, of kan ik gewoon met een scooter in het ding... Uh, als ik het een beetje... Nee, het is een motorvoertuig. Dat is me al gezegd. Ja. Maar ik, ik, ik heb dus geen antwoord of je in zo'n ding mag rijkexamen mag doen. Dus kort maar krachtig. Dat ja, helder. lekker. Nou, dan ga ik kort maar krachtig op zoek naar een antwoord. Via 0800 1121. Dankjewel, hè? Ja, oké. Okay, Goeienacht. Hoi. Uh, meneer Van den Berg uit Drunen. Goeiedag. Goeiedag. Op, uh, ik heb een uh, vraag waar ik al een tijdje mee loop. Ja. Ik, zit, uh, of ik kijk, ik kijk naar regelmaat naar uh, televisies, series, films en documentaires... en als ik dan een ambulance zie, dan valt het mij altijd op... dat het bed aan de bestuurderskant zit. Dus in Engeland zit hij aan de rechtse kant. Uh, hier in Nederland zit hij aan de linkerkant. In Australië zit hij aan de rechterkant. Ik wil uh, eigenlijk weten wat daar de reden van is... waarom dat het bed altijd achter een bestuurder zit. Oh, het is me nooit opgevallen, zeg. Ja, mijn wel. Ja, nee, dat snap ik als je er eenmaal op gaat letten. Dan, uh, en, en nooit een keertje dat hij aan de andere kant zat. Nee, Goh. totaal niet. Het, het zit altijd aan de bestuurderskant. Zou het misschien zijn dat je dan als bestuurder uh, minder snel afgeleid uh, raakt... omdat je niet zo goed achter je kan kijken? Ja, ik durf het niet te zeggen. Kijk, want de ene, de ene bestuurder heeft een klein ruitje waar hij doorheen kijkt. De andere bestuurder heeft een grote ruit waar hij doorheen kijkt. Dat heb je kijkt. meteen ook even geïnventariseerd, ja. Ja, <laughs> je, ik, let, ik, let, ik let eigenlijk hem vooral op. Ja, nou ja, iemand moet het doen. Ja, ik begrijp het. Ja. Maar ja, als er, als er iemand wordt gereanimeerd... of uh, wordt uh, um, uh, worden infuusen aangelegd en dat soort dingen... dan kan het maar beter recht achter je gebeuren... dan schuin achter je, denk ik. Ja, dat klopt, daar heb je gelijk in, ik gelijk in. Maar hoor. toch is er... Toch is het heel raar dat je het, het, het bedgedeelte eigenlijk altijd, de patiënt eigenlijk altijd achter de bestuurder ja. is gesitueerd. Ja. En en je zegt in Engeland is het, als het, dan zitten ze natuurlijk aan de andere kant. En ook daar is het. Ja, dat... en in, Austra in Australië ook precies hetzelfde. Dan zit hij ook aan de aan de andere kant van ons uitgezien. En ja, en, uh, ja, en, en hier, hier zit hij gewoon aan de linkerkant het bed. En daar zit hij aan de rechterkant. En hoe, hoe weet je dat dan uh, qua Australië? Ga je dan even kijken van, oh wacht even, ik zit nu een uh, Australische serie te kijken. Nou, je zit bijvoorbeeld naar, ja, naar noem maar ja. iets, een, een, een documentaire te kijken over politie en, en noem het allemaal op. En ja, op een gegeven moment zie je dus iemand van een ongeluk ingeladen worden. Ja. En, ja, en die ligt dan dus aan de, aan de rechterkant. Dat is heel grappig, dan zit je midden in zo'n documentaire en dan, ja, kijk, zie je, zit ja, dat, weer achter dat, dat de bestuurder. Dat, zijn, dat, is nou een, dat is een nadelige eigenschap van mij. Je let altijd op die kleine dingen. Ja, maar wel grappig. Nou ja, ik had er inderdaad nooit over nagedacht. Ik zeg 0801121. Als iemand weet waarom in een ambulance het, uh, het bed... Heet dat een bed in een ambulance? Nou ja, in ieder geval... Ja, brankaar. Ja, in principe wel. De brancard altijd zich achter de bestuurder bevindt. 0801121. Ik doe mijn best, meneer Van den Berg. Oké, okay, bedankt. Goeienacht. Dag. Dag. Brenda. Ja, nacht. Dag Brenna. Dag, Tess. Mag ik me een uh, vraag stellen? Um, wacht even hoor. Ja, nu. Ja. Nou, ik hoor heel vaak... Ik geloof dat er een reclame is op de radio. Rust in je kop. Rust. En dan denk ik, waar is dat goed voor? Waarom zie je het rust in je hoofd? Een paard heeft een hoofd. En een mens heeft tegenwoordig een kop. Oh ja. Ik, ik hou niet van die dingen. En dan wil ik vragen... Dat, vindt men dat normaal? Of ben ik zo vitterig? <laughs> ik weet niet of u weet wat ik bedoelt. Ik, uh, ik ken het woord fitterig nog, ja. ja. Ja. Maar waarom rust in je kop? En het is in de reclame. Het komt de hele dag door op de radio. Maar het is wel... Volgens mij op het moment... Want het, het valt mij ook op. Niet, niet, niet uh, zeg maar dat het foutief taalgebruik is... maar gewoon wat grover taalgebruik. Ja, ja. Het is Ja, nou dat is wel een mooi woord. Maar het is ook een beetje mode. Maar dan, zijn er dan niet eigenlijk nog veel ergere dingen? Oh ja, oh ja, oh ja het zijn veel ergere dingen. Maar <laughs> dat viel me deze dagen ook. Ik denk, ik moet even donderdagavond aan de vragen. Ja, nou, dat is een hele goede vraag, Brenda. Ja. Rust in je En waar is het een reclame voor dan? Oh, dat, dat zou ik niet kunnen oh, zeggen. Echt? Dus die komt meerdere malen per dag komt die voorbij? Ja. En dan en is het ni totaal niet blijven hangen waar, de, waar het nou eigenlijk reclame voor is. Nou, heel vaak is de, de aanleiding tot de, een opmerking... De, de, de ...slaat niet eens op het doel waar het voor gericht is. Het is zomaar een uitspraak. Ja, ja, ja. ja. Het dus, is uh, zo vervelend. Ja. Waarom kun je zeggen uh, rust in je hoofd? Ja, dat had ja, dus gekund. Dat kan ik niet eens zo ja. zeggen. Ja. Ik ben net wakker trouwens. Ja, ja. Ja, ik zit even te denken, want uh, er zijn natuurlijk wel meer dingen... dat je denkt van, nou hè, kan het nou niet wat vriendelijker? Maar ja. rust in, ja, rust ja, je, in je kop ook. was me nog niet opgevallen. Je geeft de kinderen een heel slecht voorbeeld. Ja, precies, want die zeggen dan natuurlijk ook... hè, mama, ja. zeur niet zo aan mijn kop. Ja, ja dat, dat, dat is wel <laughs> een, een gewoontewoord, woord, zou ik zeggen. Maar uh, nee, ik vind het niet, niet nodig. 0800 1121. Ik doe mijn best, Brenda. Dank u wel. Bedankt, hè. Goedenacht. Dag. Dag. Ilan uit Utrecht. Goeien nacht. Goeien nacht, Alfred. Hallo, zeg het eens. Ik, uh, ja, ik had een, uh, een, een vraagje die ik al ongeveer een maand geleden... eigenlijk al beantwoord wil hebben. Maar ja, ik kom er eigenlijk niet bij om een politieagent te spreken. Oh. En, uh, dus ik dacht, nou, ik, uh, ik bouw een nachtzuster maar op. Want Maar, maar ja, nou, nou, ik ben heel benieuwd... Want eigenlijk, ja, je loopt ermee bij... rond, je denkt als ik een keer een politieagent in het wild zie, dan vraag ik het. Ja, klopt. En in, in het wild, je zegt het goed, want het gaat over wildplassen. Ja. Want een vriend <laughs> oh. van mij had daar laatst een, een, een boete voor gekregen. Echt? En ja. toen dacht ik, als je nou zou wildpoepen, zou je dan oh. precies dezelfde geldboete krijgen? Oh. Een goede vraag. Ja. Wel vervelend, Ilan, want je weet dat als er geen antwoord komt... dat ik nu vier uur lang het woord wildpoepen in de mond moet nemen. Dat vind ik een hele leuke vraag. Ja, daar was ik al bang voor. Goed, nou ja, ja, wat een goede vraag. Of de bekeuring ja. voor wildpoepen hetzelfde bedrag is als wildplassen. Weet jij wat ja. jouw vriend moest betalen voor het wildplassen? Uh, nee. Nee. nee, eigenlijk niet, nee. nee. Hm. Iets van 50, 80 euro, zoiets. Het is wel, oh. wel veel, hoor. Nou, dat ja. valt me nog mee. Nou. Het hangt er net vanaf hoe wild je plast, maar... Uh... <laughs> ja, nee, maar kijk, bij honden is het weer het tegenovergestelde. Als, als een hond plast, dan krijg je geen boete. Maar als je nee. je hond laat poepen ergens... en je ruimt het niet op, dan krijg je wel weer een boete. Maar volgens mij is het niet de plas zelf wat het probleem is... maar meer dat je dan eventjes, zeg maar, ontkleed uh, in de samenleving staat. Ja. Ja dat, ja, dat ook, natuurlijk. 0800-1121. Ik doe mijn best, Ilan. Ik kan altijd nog 0800, uh, wat is het? 884? 4... Nee, nee, nee, dat mag je nooit bellen. Oh, oh. ja, ja nee, nu 0800-112 mag je altijd bellen, maar niet 112, bedoel ik. Dat mag nooit. Oh, zo. Je, nee, dat mag nooit, hè? Nee, dat... Stel je voor. Nee, nee. Oké, okay, dankjewel, Ilan. Is goed. Goeienacht. Hoi. En niet wild plassen? N uh, nee, nee, mm, ik ben gewoon thuis. Oké, okay. nee, thuis ook niet. Nee, oké, okay. doeg! Doei! <laughs> Bert, goeienacht. Bert? Ja, goeienacht Astrid. Goeienacht Bert. Zeg, ik heb een uh, antwoord ja. op vraag twee. Van de patiënt in een ambulance altijd achter het bestuur ligt. Ja, nou oh. dat is wel heel snel, ja. En, nou, uh, ik spreek uit ervaring, want ik heb zelfs eenmaal in de ambulance gelegen. ja. En uh, dat heeft te maken met het feit dat er op de ambulance altijd een verpleegkundige mee rijdt... die met de chauffeur moet kunnen communiceren. Oh, ja. En uh, dat communiceren, ja al gebeurt het maar even door middel van het in het spiegeltje kijken. Dat is toch wat handiger. En daar heeft het mee te maken volgens mij. Wat praktisch, ja. Is... En, dat zijn, en dat zijn ook internationale regels hoor. Dat is dus in elk land hetzelfde. Oh, ja, want in de Engelse series is het inderdaad ook zo. Ja, hè, wat inderdaad, logisch ja. eigenlijk. Ja, nou ja, goed, kort en krachtig vraag was dat met een kort en krachtig antwoord. Ja, nou ja, je weet niet, er, kan altijd, er kunnen altijd nog meer ideeën bij zijn natuurlijk, maar uh, hij is okay. in ieder geval vast binnen. Dankjewel Bert. Oké, okay, nou en uh, heel veel succes vanavond. Oh ja, ik zal het nodig hebben ja Ik denk dat het komt goed. Hetzelfde. Dag Bert. Dag. Ellen. Hallo Astrid. Dag Ellen. Misschien kom ik met een knullige aanvulling. Oh. Ik heb een herinnering uit mijn hele jonge jaren dat mijn vader, ik denk dat ik jaar vier ben geweest, plotseling met de ambulance weg moest en dat ik uh, naast het bed mocht zitten ja. op een soort bankje met mijn moeder. En dat de ambulancemedewerker dus naast de bestuurder, dat dat open was. Dat het alleen een stukje aan de rug was bij de, be bij de bestuurder was. Ja. En dat de, de verpleger dus zeg maar op een stoel zat, die ook nog naar mijn idee kon draaien of scheef stond. Oh, maar hij ja. kon zo eruit opstappen. En, hij, en dus het was open, zeg maar. En dat, dat herinner ik mij nog. En misschien later door rellen met mensen en zo... dat ze opstandig worden weet ik veel wat. Yeah. De bestuurlast kunnen vallen als ze dicht zijn gaan doen. Ik weet het niet. Maar vroeger weet ik nog dat het open was. En misschien uh, dat waar als je uh, links rijdt, bijvoorbeeld in, in Londen en zo... Dat is dus net andersom, inderdaad. En misschien heeft dat ook weer te maken. Vroeger kon je ook namelijk de ambulances aan de zijkant open doen. Ik weet niet of dat nu nog is. Ja, ja. Dus Konden aan de voorkant en aan de zijkant in. En dan is het bijvoorbeeld zoals wij hem hebben: is het natuurlijk veiliger als je hem aan de wegkant zet. Ja. Dat je op stoep eruit kunt stappen. Ja, het is grappig, want nou, ik, kreeg, ik... Uh, ik, ik, ik, ik kreeg ook inderdaad een mailtje... waar dus op staat aan de rechterkant zit de schuifdeur voor in- en uitstappen bij busjes. Misschien dat het daarom altijd ja. links zit. Dat klinkt inderdaad ook wel, ja. uh, wel lollig. En als je dan uh, in het verkeer Logisch. links schrijft, dan zal het net ja. andersom zijn. Maar ik weet niet of, of dat een foute kindergedachte van me is... maar wat ik aan herinneringen herinnering heb, is dat, dat die meneer zo naar mijn vader toe kon lopen. Ja, ja misschien of dat dat inderdaad de ook wel... Was, ze waren wat lager, ja. Ja. ja ja nee ja, ben ik niet, het... ja. anders nee maar anders dan moet je natuurlijk moet je schuin oversteken als je eventjes uh, als je om als je denkt van nou ik kan nu wel even gaan zitten en je moet dan weer terug dan ja. moet je schuin oversteken ja, ja, okay. ja. nu blijven ze achter beginnen zit die tussen want ertussen dat zijn ze misschien wel gaan doen omdat ze ja meer dronken lui of zo hebben. ja <lacht> ik weet het niet hè. Nou dus ja, ik of denk, of gewoon uh, zeg maar uh, met de kennis van nu, dat het gewoon dat je denkt ja. van oh, dat is ja. misschien handig als we daar nog een uh, ja. stukje tussen bouwen. Zou die zijdeur er altijd nog in zitten? Want ik weet niet of dat nu nog is. Ja, nou de laatste is... keer dat ik in een ambulance zat, dat is ook alweer twee jaar geleden, maar toen ging het inderdaad door, ja. een, door een zijdeur. Ja, dus toch wel. Ja, ja. Ah, kijk dan. Nou. Ja. En ik, het lijkt me een beetje logisch als je uh, links op de weg rijdt... dat uh, ook met het in- en uitstappen dat het dan veilig is... en dat mm. het dan in Engeland net en andersom is. Ja, wat ik, ik, wat wat ik me aan. nog kan voorstellen... is dat er gewoon verschillende ambulances zijn. Dat zou zelfs ook mag kunnen, ja. Ja, ze hoeven natuurlijk nee. niet allemaal precies hetzelfde gebouw te zijn. Nee. Mm. Maar de tussenschot zit wel overal tussen, volgens mij. Want later ben ik ook met een ambulance vaak geweest. Ja. Met familie en kind en weet ik veel wat. Ja. En dat was dicht. Dan werd je ook voorin gezet. En dan ging de verpleeging achterin. En dan mo en mocht, je ja. nog, oh, mocht je wel mee. Dat gebeurt ook nog wel eens. Hè? Dat je gewoon niet mee mag. Oh, ik ging gewoon mee. Ja. <laughs> Probeer me er wel eens uit te zetten. Ja, ja dat kan ja, natuurlijk ook, ik ook kan nog. Ik kinderen hele ja. zwaar toevallen. Nou, dan kan je mij niet Ja, nee, dan ga je mee. Maar dan mag het ook <laughs> en met kinderen. Ja. Dat was zo erg. Zo, ze zeiden, oh, Mr. Kim moet in het ziekenhuis. Dan had ik hem beaard met zuurstof. En dan zei ik niet goed. Dan belde ik één twee. Jongens, deze is Haal ons even weer. Dus er waren geen mooie tijden, maar het is allemaal heel goed gekomen. Oh, met dus, gelukkig. Ik uh, heb ja. niks van overgehouden. Nou, dat is <laughs> okay. goed om te horen. Dank je wel, ja. Ellen. Oké, okay, succes vandaag. Goeiedag, dag. Uh, dag. Meneer Poortman. Ja, met haar Poortman. Nou, ik heb eigenlijk, is het in de vorige vraag al helemaal aan de orde geweest... Want ik had ongeveer hetzelfde idee. In rechtsverkeer zit de zijdeur rechts en daar kunt gewoon worden ingestapt. Bovendien moet de chauffeur onderweg juist helemaal niet afgeleid worden door de patiënt, want de oh. chauffeur moet rijden. Nee. Er zit altijd een begeleider bij. En dikwijls gaat er ook iemand mee van de familie en uh, die moet kunnen instappen. En daarom is in rechtsverkeer is de stoep aan de rechterkant en in linksverkeer is die links. Dat lijkt me heel voor de hand liggend. Ja. Nou ja, dan, uh, ik, volgens mij mag ik hem afsluiten. Ik zit een, uh, ik zit een vank, ja, ik vinkje we, bij de vraag. Ja, ja. Ik zou geen enkel ander goed antwoord weten op die vraag. Nou, dan, uh, dan houden we het hierop. Dank u ja. wel. Ja, nou had ik ook nog een gekke vraag. Ik heb ah. jaren geleden een keer een vraag gesteld... en er is nooit een goed antwoord op gekomen. Nou, u heeft het niet nee, gehoord. Nee, dat was, nog voor, dat was ja. nog voor jouw tijd. Oh ja, nee, dat kan het ik, gebeuren. Heb, ik heb zelfs ja. nog met Karel van der Graaf en Fred Oster op dit nummer gebeld. Ja, die was wat... Ja, maar die... Ja... Ja, dan, dan de slipte dat er af en toe nog eentje tussendoor. Ja. ja, dat weet ik wel. Met Fred Oster, <laughs> Fred Oster had ik altijd een gezellig gesprek, want we hebben bij elkaar in de klas gezeten. Dus dat was dan ook alweer leuk. Echt waar. Maar we hebben het nu wel over um, 30 jaar geleden. Uh, we zaten, we zaten uh, hoe lang geleden bij elkaar in de klas? 65 jaar geleden. Ja, <laughs> En dan, en dan s'nachts vragen gaan stellen. Maar, ja, maar wat, wat was het voor vraag dan? Die tussen ik heb dan de... een keer een vraag gesteld. Ja. Hoe, um, ik weet, uh, het ging over reptielen. Ja. Reptielen hebben een huid die niet meegroeit. Oh. En daardoor vervellen ze geregeld. Slangen vervellen. Uh, die gooi je een vel af en dan krijgen ze een nieuw vel, ja. wat armer zit. Ja. Uh, hagedissen en dat soort beesten. Ja. En, maar een schildpad heeft een schild. En een schildpad wordt steeds groter. En dat schild groeit mee. En ik vraag me altijd af hoe dat kan. Want dat schild, dat wordt niet verwisseld. En ik heb altijd geprobeerd erachter te komen hoe het kan... dat een schildpad doorgroeit. Ja. En dat dat schild groter wordt. Terwijl dat toch, naar mijn idee, nauwelijks levende stof is. En die toch meegroeit. En toen heeft er een... Ik herinner me nog, ik heb die vraag dus pakweg 15 jaar geleden... een keer gesteld voor 10 jaar geleden... En toen kwam er een meneer en die vertelde wel uitgebreid... dat hij op de galapagos eilanden was geweest <laughs> en zo. Maar, en, en hij had alles meegemaakt, maar een antwoord gaf hij niet. Ja, dat heb je soms, hè? En ik weet nog steeds niet hoe het kan dat een schild uh, kan blijven groeien. Terwijl, wordt het dan van binnen af weer afgebroken? Want zo'n schild pas wordt dan groter. Ja. En ik, ben er nooit, ik heb nog nooit een antwoord op die vraag gehoord. En oh. ik dacht, nou nee, daar heb ik je toch aan de lijn gehad... Ja. Probeer ik het meteen maar eens. Nee, maar dat zijn ze, die vragen. Maar ja, dan nou, is te hopen dat hij ook een schildpadkenner wakker is... en ja, dat hij de moeite ja, neemt om te bellen. Ja, iemand die het echt weet. Ja, wel iemand weet... die het echt weet. Niet iemand die denkt dat hij het weet, iemand die het echt weet. Nee, want ik bedoel, het moet, er moet, er, he, ik bedoel, van een slang en van een hagedis, daar weet je het van. Die, die vervelt om de zoveel tijd. En dan heeft hij een nieuw vel en dan kan hij weer, een, ik weet niet hoe lang, mee doen. En dan wordt dat weer te krap en dan gooit hij het eraf en dan krijgt hij een nieuw. Ja maar, ja, dieren die dat doen. ja, maar ik zit te denken, want ik, ik heb vroeger uh, geleerd... maar dat is, uh, uh, dat is uh, misschien dat ik dat helemaal verkeerd onthouden heb... maar dat een, een schild, die blokjes van een schild van een ja. schildpad, die groeien ja. toch aan? Ja, maar hoe, ga, maar hoe kan een, schild, een schildpad schild... Ja meegroeien met een schildpad. Er zitten er dan bloedvaten in waardoor het... want dan moet er ook iets worden afgebroken... want de ruimte voor het lichaam moet ook groter worden. Oh, ik hoor het al. We hebben een schildpadkenner uh, nodig. 0800 1121. Ik doe mijn best, Huip. Ik ben, ja, ik ben benieuwd of ik nog wakker ben. Ik lig in bed en soms val ik tijdens de uitzending gewoon in slaap. Ja, dat kan kracht. dus niet. Dat, nee. Ja, ja, nou, sorry, maar ik moet morgenochtend wel om 9 uur op. Oké, okay, nou ja, dat, dan, vooruit te maar. Maar dan niet laten klagen dat er geen antwoord gekomen is, Nee, hè? dan neem ik hoor hem misschien nog wel. Ik had de radio naast me aanstaan, maar ja. ik ben niet de hele tijd wakker. Nou, dan gaan we snel verder. 0800 1121. Bedankt voor de vraag. Ik, maar, ik ben heel benieuwd of ik de antwoord bellen gewoon volgende week een eerst eens antwoord ooit gekomen. Nee, dat kan dus niet. Nee, dat kan niet. Oh, de Turtles op Radio 1. Happy today. me and you, I do. I think about you day and night.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 De turtles, ja. Naar aanleiding van de vraag van Huip: Poortman van zojuist, hoe kan het toch dat als een schildpad groter wordt, dat het schild dan ook groter wordt? Hoe werkt dat 0800 1121? Ilan wil graag weten of voor wildpoepen dezelfde bekeuring geldt... als voor wildplassen. Ik krijg inmiddels via Twitter, via het Nachtzuster, door van uh, eens even kijken, Thomas D.D.V. Die geeft door, wildplassen kost 130 euro. Is toch even handig om te weten, voor het geval u het nog van plan was vannacht. Uh, Brenda die wil heel graag weten waarom in de reclame uh, de zin... rust in je kop wordt gebruikt. Want dat kan toch veel vriendelijker? Rust in je hoofd, namelijk. En Adrie die wil weten of je een hybride ook uh, uh, een uh, rijexamen af kunt leggen. 0800-1121. Dus even kijken hoor, want ik zag in de chat inderdaad... Daniel die ook nog even stuurt, rust in je kop klinkt erger dan rust in je hoofd. Het probleem wordt erger gemaakt zodat het bedrijf in kwestie de oplossing lijkt. Dat is een mooie zeg, Daniel, zo had ik het niet bedacht. 0800-1121. Andrea, hi, goedenacht. Goedenavond. Daar was je weer. Ja, hoe gaat het? Met mij gaat het goed, met jouw telefoonverbinding wat minder. Oh, maar ik ben nu beter, hè? Nee, joh. Maar je deed ook helemaal niks. Oh, We <laughs> uh, uh, verwachten. Uh, zou ik jou terugbellen met een andere telefoon? Nee, weet je wat we doen? We doen gewoon snel je vraag. Je belt je iedere week, dus... Uh... Ja, nee, maar het probleem is dat ik vanavond twee vragen eigenlijk had. Maar twee? Dat maakt niet uit. Nou... Ik... Ik, ik hou het bij één, dan bewaar ik de andere voor volgende week. Oh, oké. Okay. Dat je een soort wekelijks vragenrebrikje bent. Ja. Ja. Uh, de vraag is als, als volgt. Ja. Uh, bij ons in de buurt, er is vaak politie te Mhm. Mm maar die gaan ook wild poepen, zeg maar. Oftewel, uh, ja, gewoon uh, poepen, zeg maar. Ja. De paarden. Maar mijn vraag ja. is, is de politie eigenlijk niet verplicht om dat ook een beetje op te ruimen? Of hebben die het recht om gewoon alles op straat te laten liggen? En, uh, en klaar is Kees zo een beetje. Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, dat is een goede vraag, Andrea. Ja. Dank je. Wildpoepende paarden. Ik doe mijn best 0800-1121. Goeienacht, hè? Dank je, vriendelijk. Jo, doeg. Doei, doei. Diana. Ja, hi Astrid. Hallo. Hoi. Uh, nou, ik vind de vraag van Andrea inderdaad verschrikkelijk leuk. Oh, gelukkig. Ja. Ja, ja leuk. En jij uh, zingt een de aardig deuntje. Ik? Ja, joh. Nee, hoe kom je nou aan dat idee? Nou, uh, je zat per ongeluk mee te zingen en ik werd in de wacht gezet. <laughs> Ik moet zeggen, dat klonk heel aardig. Nee, dat kan ik niet geweest zijn. Dat moet ja, de secretaresse van Radio zijn. 1... Er, geld... er zit toch niemand in de studio? Nee, nee, maar dat is Jacqueline Die zit beneden. Die zit alle telefoontjes door te verbinden. Die zat gewoon oh, een beetje mee te zingen. Mee. Dat kan bijna okay, niet anders. Dan is zij ik heb, Serieus, Diane, ik heb in mijn leven nog nooit gehoord... dat iemand zei dat ik aardig zong. Oké. Okay. <laughs> nou, nou, of, of mijn gehoor is zo slecht... Het zou, <laughs> dat zou kunnen, ja. Of het is iemand anders geweest... <laughs> Maar goed, ik ga er wel meer van genieten nu. Ik ga erop letten dat ik alle liedjes voor het aan voor de mensen die per ongeluk al doorgeschakeld zijn. Ja, dat is leuk. Ja. Oké, okay. um, ik wilde eventjes reageren op het schildpad schild. Ja. Dat is uh, net als onze nagels. Hetzelfde materiaal. Ja, het is horen. Ja. En dat is in principe dood materiaal, alleen... Het wordt wel gevoed door bloedvaten, die lopen daaronder. Als je een schildpad hebt en je kietelt hem op het schild, dan ja. voelt hij dat. Echt? Ja, nou, als je bij jezelf op je nagels uh, iets doet, dan voel ja. je dat toch ook? Even. Terwijl het eigenlijk uh, uh, doodmateriaal is, verhoornde mm. huid, of uh, verhoornde cellen. Maar ja, er, uh, er liggen bloedvaten vlak onder en die voeden dat. Maar dat als, als ik mijn nagel kriebel, dan voel ik dat niet, hoor. Ja, ik voel nee. wel dat ik er aan zit, maar ik... Ja, nou, precies. Ja, ja, dat je voelt dat je er aan zit. Maar dat... Ja. Is het gewoon... oh, ja. ja, en dan heel zachtjes ook. Maar dan, dan voel je het ook. En een schildpad voelt dat dus ook. En het klinkt heel raar, omdat het schild zo dik lijkt. Maar er lopen inderdaad wel uh, bloedvaatjes vlak onder. En het is dus verhorend... Maar uh, net als onze nagels kan het wel groeien. Ja. Maar, maar um, even kijken hoor. Ik zit in de, want het moet ook ergens vandaan groeien dan toch? Want je nagels komen uit je nagelbed. Maar ja, waar, waar, dat komt dat scha waar groeit dat schild van een schildpad dan vandaan? Uit zijn rug? Mm. Een goede vraag, hè? Ja, jij weer een goede vraag. Ja, ja. ja je bent wel... Uh... <laughs> Zit er bovenop? Ja. Nee, ja, dat kan natuurlijk gewoon. Maar het, het, ik zit te denken, waar is dan het beginpunt van waar het groeit? Maar dat zou gewoon kunt, de rugglas zijn. een schildpad ja. schild niet zomaar de aftillen. Net zoals nee, dat mij, zit vast. Je de nagels niet zomaar kunnen aftillen. Goh. Wat een interessante beest eigenlijk. Maar een schild, ja, als ik een schildpad heel zachtjes met een breinaald op zijn rug kriebel, dan voelt hij dat. Nou, een dat. beetje nagelsgeraand. Gewoon net als uh, dat je een kat krabbelt of een hond krabbelt. En een schildpad, die voelt dat ook. Goh. En hoe weet je dat, Diana? Nou, dat heb ik gezien op allerlei. Uh, Animal Planet dingen en zo. Ja. Ja, een hele grote, hele oude schildpad. Ja, die moest je niet te hard kietelen. Nee, die moest je juist wel kietelen. Oh. Je... <laughs> dat was weer eentje van een paar meter. Dat is die hele. Ja. die van 200 jaar die een tijdje geleden overleden is. Ach ja, die Galapagos. Uh... Ja, nou wil ik een schilpad. Nee, dat wil je niet. Nee? Nee, er is verder niks aan. Maar nou ja, tenminste, dat vind ik. Nou, ik weet, maar wij hadden vroeger vind... thuis een schilpad. Die ligt nog in zijn winterslaap, volgens mij. <lacht> die werd op een gegeven moment niet meer wakker. Dat is, ze, hebben, ze hebben toch winterslaap? Schilpadden? Weet ik het niet. Ja, nou, ja. <lacht> Goed, genoeg over de schilpadden. Ja, oké. Okay, had je okay, nog meer, ja, Diana? Dan had ik nog een vraag. Dat over... dacht ik al, Ja. ja. Um, tien dagen geleden is er bij ons een, uh, een poesje geboren, een kratertje. en het was een nestje van vier, oh. de, eerste, de eerste was helaas uh, doodgeboren, uh. de tweede dat is deze, en de, toen nog twee, helemaal veel te klein en uh, raar, en toch waren ze op, op de dag dat ze beviel, waar, waren ze ook wel min of meer uitgerekend. Dus. Nou, een poesje van, uh, van 50 gram. Hij weegt nu 150 gram. Oh. Na 10 dagen. Alleen hij kan niet poepen. En uh, we komen nu elke dag naar de dierenarts. Maar ja, misschien zijn er. Want ieder, het, dat zeggen zij daar ook. Van ja, iedereen heeft tips en tricks. En uh, we weten het af en toe niet meer. Ach. En, uh, het is zo'n mooi beestje. En, en oh goed, het is zo klein. 150 gram weegt hij nou. Maar even nog voor mij, wanneer is hij geboren? Uh, anderhalve week geleden, oh, de dertiende. Ja. De hij is nu anderhalve en, en het, we moeten het pushen en het poepen. Ik weet niet wat het is. Poepen is een beetje het centrale thema van dit uur. Sorry, ja, me niet kwaad hoor. Ja, nou ja, weet je, ik wou zeggen waar je mee omgaat, uh, word je mee besmet. Maar dat wordt natuurlijk ja, nee, helemaal heel... Uh, uh, ja, nou, ja. dat dus had ik me niet gerealiseerd toen ik uh, de vraag wilde stellen. Maar omdat je zo ontzettend veel uh, uit het breed uh, luisterpubliek hebt... Ja, dat uh, iemand en, even een goede tip heeft, ja. Ja, de moederpoes, ja. die laat wel bij zich drinken... Maar we moeten de, de kitten wel om de drie uur aanleggen, zeg maar. Ja. Dus mijn man en ik hebben een 24 uur systeem oh, oh, oh, oh. bedacht voor onszelf. Oh, wat een en, toestand. Ja. ja, ik ben nu al tien dagen dus ook nachtzuster. <lacht> en dan moet je iedere <lacht> en, keer dat, die kat weer bij zijn moeder leggen? Ja. Ah. Oh. Ja, en, die, en die, ik moet dus eerst zorgen dat die moeder echt gaat liggen op, op een lekker plekje wat we hebben gemaakt. Ja. En dan de kitten erbij leggen en dan moet ik erbij blijven zitten. De hele nacht door dus. Of mijn man. Want uh, hij gaat dan om twaalf uur s'nachts slapen. En dan komt hij om zeven uur hier mij aflossen. En dan slaap ik tot twee uur, s morgen, uh, 2 uur s middags. <lacht> en dan doen we nog een beetje samen iets leuks. En. Uh, uh... Zo van, nou ja, oké, okay. we gaan ook dus vaak naar de dierenarts en uh, dan eten we ook nog eens samen en dan is het alweer klaar met het gezellige jaar. Ja, dan is het al iedereen weer in bed, want er moet s'nachts weer verzorgd uh, ja. worden. Ach, gossi. En wat, ja. maar, he, wat heeft de dierenarts gezegd qua de vooruitzichten voor, voor het poesje? Nou, toen hij geboren was 50-50. Uh, ja. Ja, en nu vinden ze het allemaal wel al zo'n zo binkie. Ja, ach, die, deze gaat nooit meer weg, hè? Nee, dat was sowieso al de bedoeling. Ja, maar dit is, dit, dit is echt over vijftien jaar... Moet jij nog s'nachts die kat uh, melk voeren? <lacht> Denk, ja, ach, maar we hebben hem grootgebracht toen. Ja. ja heet hij nou, ook Binky? Oh. Wat zeg je? Heet hij nu ook Binky? Nee, uh, hij heet uh, Den. Den? Den? Ja, van uh, Daniel. Dani. Oh. En kortweg, Dandeman. man. <laughs> ja, hij is zo stoer. Nou, laten we maar hopen dat hij dat waar maakt. Um, nou, ja. Hij doet het al, hè? want uh, ze gaven hem nog geen dag. Hij is nou al tien dagen. Ja. En ik is zijn geboortegewicht. Nee, dat komt wel goed met Dandeman. man. Ja. Nou ja. Maar de, ik ga dus nu vragen hoe, hoe we een uh, kat van anderhalve week oud aan het poepen krijgen. Ja, en uh, ik heb al, uh, hoe heet het, een, een, een zacht laxeermiddeltje gekregen van de dierenarts, wat ik hem om de acht uur geef. Ja. Ja, ik, ik dus om de acht uur, en mijn man doet het ook één keer. En we masseren ons helemaal zucht. <lacht> en we zitten met watjes met, uh, met olie over het buikje en anus en dat soort dingetjes, ja, die... Ja, de voor die de hand liggende dingen, handen, ja. die, die doe je al wel. Ja. Je moet het, en, en altijd met de klok meevrijven hè? Over het buikje. dat ja, ja, weet ik, ja. Want dat is de darmloop, hè? Nou, ik ben benieuwd. 0801121. Ik doe mijn best, Diana. Dankjewel, Astrid. Goeienacht. Eh, goeienacht. verder nog. En eh. mocht ik eh, nog een vraagje horen waar ik het antwoord op weet... Ja. Ik ben toch wakker. Ja, precies. Want ik precies. ben ook vannacht. Nou, dan spreek ik je nog wel. Nou, misschien wel. Oké, okay, miauw. Doeg! Doei! Uh, Marcello. Ja, hallo. Ik uh, heb nog een uh, interessante vraag. Ik had vorige week ook al gebeld. Ik ja. ga niet elke week bellen, dat beloof ik. Als je dat belooft, dan is het goed, Marcello. Ja, dan laat ik er een paar weken tussen zitten. Ja. Maar ik, ik heb een <laughs> grote wens. Ja. En dat is het volgende. Dan moet ik heel kort iets van mijn familiegeschiedenis vertellen. Mijn moeder. Nee, is, uh... ik ken jou Marcello. Heel kort een familiegeschiedenis vertellen, dat duurt tot kwart over zeven. Nee, dat kan, dat kan heel kort. Nou, doe maar dan. Um, um, mijn moeder is al vroeger gescheiden. Ik heb de naam van mijn eigen vader eigenlijk uh, altijd officieel gehad. Maar um, ik, ik had ook op school zat, had de naam van mijn stiefvader. Dat was dan niet officieel. Hè? En uh, toen ik uit huis ging, 40 jaar geleden, heb ik, ik ben 59 nu, mm. heb ik uh, ontdekt dat ik uh, eigenlijk nog officieel de naam van mijn eigen vader had. En dat heb ik toen zo gelaten. En um, um, um, um, um, mijn, mijn broer heeft de naam van mijn stiefvader aangenomen. Maar ik heb dus de naam van mijn eigen vader, gehad. die ik niet goed gekend heb. Maar nou komt mijn vraag: Mijn moeder heeft mij opgevoed. En nou wil ik eigenlijk ook behalve de naam van mijn eigen vader de naam van mijn moeder hebben. Nou, heb ik voor het ministerie van Justitie een volg gekregen En er staat in dat het alleen maar kan... als de naam van je moeder uit zou sterven, zeg maar. En anders kan dat eigenlijk niet. Echt waar? Niet. En nou wil ik eigenlijk het volgende. Ja. Ik wil eigenlijk heel graag behalve um, de, de naam die ik dus niet voer... van mijn eigen vader. Maar ik vind eigenlijk ook dat ik de naam van mijn uh, moeder... eigenlijk ook moet kunnen voeren. En dat heb ik, dat heb ik gehoord dat kinderen van ouders die nu gaan scheiden... want mijn moeder is in de 58 gescheiden. En, uh, maar kinderen van ouders die nu gaan scheiden... en die dan ook mee mogen beslissen... kunnen de naam van de vader of van de moeder krijgen... maar ook van allebei krijgen. En dan wil ik eigenlijk weten... of ik dat ook voor elkaar kan krijgen. In de vol volgende folder dus niet. Volgens de folder kan je dat alleen de naam van je moeder krijgen... als die naam zeg maar uitdreigt te sterven. En wat is de mogelijk... achternaam van je moeder, Marcello? Dijkstra. Oh, die en, sterft uh, nog niet uit. Dat durf ik met en ja, de waarschijnlijkheid te zeggen. Ik, ja. Maar ik wil eigenlijk die naam dan nog graag hebben. Ik heb alleen nog een tip van iemand gekregen. Als het niet volgens de officiële weg lukt... Ja. kan ik dan misschien een noodsprong maken door met iemand... maar je hebt begrepen hoe, hoe het zit. Ja? Je kunt eigenlijk alleen die naam toegevoegd krijgen aan je huidige naam. Die komt dan voor je eigen naam te staan. Uh, en ik heet dus Van de Wal... Nou, en dan is het zo dus dat dat alleen maar kan als die naam dreigt uit te sterven. Ja, dat zeg of, je dat net. Doel, maar je zei, je, wat was die hadden. noodsprong dan die je nog kon maken? Uh, dat als het niet via de officiële kanalen lukt, dat ik, uh, uh, uh, als je dus met iemand trouwt, officieel... Oh, ja, dan moet je met iemand trouwen iemand die zegt, Dijkstra heet. En dan, dan, ja, maar dat ga ik pas, uh, uh, zo iemand vind je dus toch niet. Nou, er dus uh, zijn er best een uh, hoop. Die gaat niet op een terrasje vragen van wilt u met me trouwen? Want nee, maar kan wel nadelen? op Radio 1. Is er iemand die Dijkstra nee. heet die met Marcello <laughs> wil trouwen? <laughs> nee, nee. Maar mijn vraag is gewoon, als er nou eens een jurist, als een juridisch iemand ja. luistert, die zegt, ja. uh, uh, kan het niet. Toch als ik dat verzoek ga doen aan of de officiële weg, dat ik zeg, nou, en dat vind ik een groot argument. Van mijn moeder heeft me eigenlijk opgevoed. Mijn moeder heeft altijd goed voor ons, heel goed voor ons gezorgd. En uh, daar ben ik mijn moeder heel erg dankbaar voor. Ja. En dan denk ik, uit, uit dankbaarheid voor mijn moeder, maar ik vind de naam ook erg mooi. En uh, uh, denk ik: van nou, die, die naam wil ik eigenlijk ook voeren. En als ik dat verzoek dan de justitie gaan doen, ze zeggen: hé, maar dat staat niet in de regels en dat kan er niet. Want als je namelijk een adellijke lijn hebt in de familie met een dubbele achternaam, ja. en die schijnt, het dreigt ook uit te sterven, dan kan je dus ook die naam toegevoegd krijgen of andere dingen. En er staan nog 16.000 andere regels in. Maar ja, het is heel verschrikkelijk, eigenlijk. die regels inderdaad. Maar dat is mijn wens eigenlijk. Ja. En ik denk zelf eigenlijk: als ik die brief op ga sturen, mijn advocaat heeft gezegd, mocht het afgewezen worden, ja. dan ga ik met jou in hoger beroep. Dus je kunt oh. altijd het bezoek doen, maar als het bezoek hoor. is. Als het verzoek wordt afgewezen, ik kan je nu niet helpen, dan kan ik in hoger beroep gaan. Maar ik vind dat ik een redelijk argument heb eigenlijk. Ja, nou ja nee, dit, ik begrijp het Marcello. En de vraag is ook eenvoudig. Dus ik ga hem gewoon stellen. Via 0800 1121 kunnen mensen die uh, het antwoord weten het nu doorgeven. En dank je wel. En ik wil over een maandje nog eens terug. Ja, niet eerder ja? hè? Marcello Dijkstra van der Wal. Ja. Dag. Dankjewel. Dag. Hoi.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 ik denk ik Bill of George. Anything but Sue. I'm going En Zelf werd hij gewoon Johnny genoemd hoor, Johnny Cash en a boy named Sue. Jan Paul, hallo. nacht. Zeg Jan Paul. We hebben elkaar de afgelopen twee weken gesproken. Je bent 13 jaar. Toen zei je nog: ja, ik heb toch vakantie. Hoe lang duurt die vakantie van jou? Nou, eigenlijk nog een week, maar ik denk dat ik gewoon mijn wekker ga zetten... om elke week toch nog eventjes de nachtzuste te kunnen doen. Ach, ja, dat wordt wat met jouw opleiding, maar toch leuk om te horen. Ja, en ik heb een antwoord op de vraag en ik heb een vraag. Nou, kom maar door. Mijn, vraag, of mijn antwoord is, uh, mag je examen doen in een elektrische auto? Nou, ik heb eerder een autoradioprogramma gepresenteerd op de lokale radio. Een autoradioprogramma? En... Ja. Als dertienjarige. Als een, een autoprogramma of een, een programma dat te beluisteren was via de autoradio? Nee, een autoprogramma. <laughs> Hoe kwam je daar dan toe? Ja, ik werd ervoor gevraagd bij de lokale omroep. Ik werk al ja. bij de lokale omroep, maar ze zochten een technicus die ook wel eens wat meepraten. Nou, dan zei je geen nee natuurlijk. Natuurlijk niet. Dus nee. uh, sindsdien. En? Wat, wat was het antwoord? Het mag niet, oh. maar wel in hybride auto's. Oh, dat dan weer wel. Okay. Dat wel. Hoppakee, gevinkt. En dan heb ik ook nog eventjes mijn vraag. En dat ja. is ook een beetje met Daan Berg, die bij jou in de studio zit. Ja. Want wanneer slaapt de nachtzuster? Uh, deze of de echte nachtzusters? Jij. <laughs> nee, want het is altijd... Ik. ik soms, hè, Jan-Paul. Moet je niet verder vertellen, maar soms dan schaam ik me een beetje. Nou ja, omdat ik toen we ooit dit programma begonnen, dat is bijna drie jaar geleden, toen uh, stelde mijn baas Marjolein die stelde voor, en dan noemen we je de Nachtzuster. Want je zit daar in je eentje dan in die studio, mensen met elkaar door te verbinden en proberen te helpen. Dat is een mooie titel. En toen dacht ik, ja, dat is leuk, dat, dat heeft. Dan kan ik ook zeggen, als jij in de buurt bent, volgende patiënt. En dan kan ik ook uh, zeggen, welkom in de wacht, weet je, het, heeft, het had wel iets moois. Maar zo, zo gaandeweg de afgelopen drie jaar, dan spreek ik echte Nachtzusters die door weer en wind midden in de nacht uh, naar mensen toe moeten... waar iets mee is meestal, of die verzorging nodig hebben. En dan denk ik, ja, eigenlijk is het een soort eretitel... die je als je gewoon in een lekkere warme studio... een beetje mensen aan elkaar zit door te verbinden, niet mag voeren. Ah, oh, Snap je? Dus... Maar, dus ja. Kijk, de echte nachtzusters die hebben vaak de hele week lang nachtdienst of een paar dagen per week. Ik heb maar één dag in de week heb ik een nachtdienst. En dan ga ik gewoon, voordat ik, voordat ik hier naartoe ga, ga ik even slapen. Want anders val ik om vijf uur in slaap en dan uh, uh, luister ik niet meer. En dan, en dan om zes uur, dan ga ik weer even slapen. En dan, uh, en dan om... Ik zag wat ja. ziet voorbij komen van jou vanmiddag. Dus ik denk, nou slaap jij dan wel? Ja, maar het is natuurlijk wel zo, dat geldt voor iedereen... dat als je in bed gaat liggen en je denkt van nou, nu moet ik slapen... dan wil het niet, hè? Dan ga je twitteren. Ja, nee, want ik vond het wel weer leuke foto's van jouw kinderen... dat is leuk om mee te maken op jouw Twitter. Ja, je bent dertien, Jan-Paul. Je moet nog helemaal niet geïnteresseerd zijn... in foto's van pubers, uh, van uh, peuters. Ja, maar dat is best leuk om te lezen. <laughs> nou, dat is fijn om te horen. En jouw commentaar erbij, <laughs> dat uh, maakt het ook wel grappig. Nou, nu is het wel weer genoeg. <laughs> uh, slapen uh, jij? Oh, nee, oh, je hoeft morgen niet naar school. Luisteren jij? Dag Jan-Paul. Fijne nou. Jo, hoi. Tot volgende week. Doeg. Doeg. Theo Bakker, goeien nacht. Goeien nacht uh, Hallo. Even over die... Die meneer die had het niet helemaal bij het recht eind. Oh, nou vertel. Nou, het is namelijk zo. Uh, er zit aan de zijkanten, uh, aan de linkerkant, zit er geen zijdeur in. Nee. Omdat je, Dan zit je natuurlijk aan de verkeerkant. Nee, ja. Maar, het snap verkeer ik. Hangt. Dat natuurlijk, maar de patiënten gaan aan de achterkant erin. En aan de rechterkant zit, zit altijd de zijdeur yeah. van de verpleegkundigen die erin moeten. Mensen, soms familie die mee moeten en al die dingen meer. Die stappen niet aan de linkerkant in, want dan moeten ze over die brancard heen stappen. Oh ja, dat zou heel onpraktisch zijn natuurlijk. Dat is onpraktisch, dus daar het gewoon uit veiligheid over werken. En vandaar dat in Engeland de stuur aan de rechterkant zit, hebben ze aan de linkerkant wel de, de instapplaats, instapdeur en niet aan de rechterkant. Oh, want dan ja. is het precies andersom. Ja, maar die, maar die communicatie met de chauffeur, dat is niet helemaal juist. Want de, de, de, de verpleegkundige die, die daar achterin zit, die heeft altijd commentaar met, die, die kan altijd praten met, een, met de chauffeur zelf. Ja. Hoe weet je dat allemaal, Theo? Nou, ik heb een ambulanceopleiding gehad destijds oh. in het de academisch ziekenhuis in Leiden. Ah, kijk, ja, dan weet je het natuurlijk dat wel. Enige, dat is alweer een aantal jaren geleden, maar dat maakt niks uit. Ja. Natuurlijk. Maar we, dan maar weet het, je ook, dat vroeg ik me dus af, zijn alle ambulances hetzelfde ingedeeld? Nou, de meeste wel ja. Oh, toch. De meeste wel. Omdat het weet wat ze komen vaak, vaak vaak komen ze dus bij dezelfde fabrikanten vandaan. Oh ja. En die hebben dan een standaard uitvoering natuurlijk. Oh ja. Maar je hebt natuurlijk twee uitvoeringen ook hè. Want als er uh, eens uh, een acuut geval is qua uh, hartstilstand en dergelijke, daar gaan er meestal altijd uh, twee ambulance's naartoe. Oh, ja. Omdat uh, omdat één ambulance is altijd meer ingericht in die apparatuur voor uh, hart en uh, dat is veel toestanden. Ah. Nou, ben ik weer helemaal bij. Uh, dankjewel ja. dat je nog even belde, Theo. Ja, want dat is, dat is, dat is het probleem. Het is gewoon, je, je kan natuurlijk aan de linkerkant, uh, waar die brancard ligt, zit je aan de verkeerszijde. Mm -hmm. nou, dan kun je geen zijdeur hebben. Dus dat is aan de andere kant, altijd aan de veilige kant. Nou, duidelijk. Dankjewel. Oké. Okay. Alsjeblieft, Astrid. Goeienacht. Dag. dag. Uh, John Hofboer, goeienacht. Hey, dag Astrid. Hallo. Uh, over de schildpad. Ja, Um, want die meneer heeft nu nog geen antwoord. Oh. Het is leuk dat hij maar gekribbeld kan worden op zijn schild. Ja, dat is belangrijk dat om het... te weten, lijkt mij zo. <laughs> ja, maar hoe, <laughs> hoe, hoe wisselt hij nou die schilden? of hoe groeit dat schild? Ja. Nou, er ligt onder uh, de schubben van dat, van dat schild, van het dekschild... en ook van zijn buikschild, ligt een, uh, onder de hoornlaag ligt een lederhuid... En in die lederhuid maakt constant nieuwe hoornlagen aan. Oh. En die hoornlagen, dus die bovenste lagen, dus die, die mooie vakjes die je ziet op zijn kop en op het schild bovenop, die worden stuk voor stuk afgeworpen. Dus niet allemaal tegelijk, zoals bij een slang en bij een hagedis, maar die wisselt die stuk voor stuk. En dat is net zoals bij een krokodil. Oh, doet een krokodil dat ook zo? Ja. Goh. En Een hoe... krokodil moet ook groeien. Ja, daar zit wat in natuurlijk. Ik heb natuurlijk. nooit een krokodillenhuid in zijn uh, geheel langs de, langs, de, langs de rivier zien liggen. Dus. <laughs> ja, dat, een vervellende krokodil, dat zou qua laarzen en ja. handtasjes wel praktisch zijn. Ja, daarom. daarom. Ja. En dan zou het uiteindelijk niet meer verboden zijn, maar ja, helaas. Hmm. En um, ik, ik zit even te denken hoor. Ja, ik, de de, de want... dus krokodil die je op de, op, de, op, de, op de bovenkant ziet van, uh, van, van de schildpad. Ja, ja. Daaronder zit dus uh, de hoornlaag, mm -hmm. en die wordt gevoed door een ledenlaag. En die is helemaal door bloed en er wordt dus constant zeg maar een soort nieuwe nagel gemaakt. En als, als elke keer als je dus iets groeit, dan komt er een nieuw, uh, nieuw vakje naar boven. Ja. het oude vakje gaat eraf. Maar zo'n vakje is het dan is niet in één keer een vakje. Dat is dan een groeiend vakje. Het is een Nee, nee, nee. Het oh. vakje wat eronder zit. Ja. Daarom wisselen ze niet allemaal tegelijk. Ja. Er komt gewoon één grote vakje en het duwt de rest weer op. En dan komt er weer een ander vakje en het duwt de rest weer op. En zo groeit hij. Leuke beestjes, hè? Ja, leuk, hè? Interessant. Oh. Vrij... Waar is een schildpad eigenlijk voor? Want die. Het is, het is een reptieletje. Maar hij, hij heeft geen functie. In de natuur. Ja. ja of wel? Nou, ik zou bijna zeggen schildsvastsoep, maar ja, dan wordt oh ja. het mensen boos. <laughs> het is, maar ja, yeah. we, we dienen vissen voor en uh, ja, we, er zijn zoveel beesten die geen functie hebben. Ja, nou ja, meestal zit er dan wel weer ergens een achterliggende gedachte. Maar een schildpad is echt zo'n goed zak ja, dus eigenlijk. Gewoon, ja, dus een overblijfsel uit, uh, uit de oertijd En hij heeft zich uh, uh, redelijk kunnen, kunnen handhaven. Ja, nee, dat krijg je natuurlijk met zo'n schild. Verstandig. Ja, en met ja. zo'n harde bek. Ja. Ook dat. Nou, dankjewel. <laughs> okay. Bedankt, John. Goeienacht. Dag. Dag. Leuk, leuke beest eigenlijk. Ja. Nico, goeienacht. goeie nacht. Uh, zeg het eens. Ik heb een hele ander vraagje. Oh. Ik heb een uh, jaartje geleden ongeveer heb ik een achttal bekeuringen gehad. Acht? Acht. Doe maar. Ja, het is niet, niet voor niks. Maar goed. Uh, waarvan het toch zeker nou, vier of vijf op één en dezelfde nacht is huh? gepleegd, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. Dan krijg je de bekeuringen binnen en dan rekenen ze op elke bekeuring, een aparte, uh, noemen ze dat, uh, dat ze de afwekken. Hoe noemen ze dat? Administratiekosten. Administratiekosten. Ja. Op elke bekeuring apart, terwijl dat dus op één kenteken staat. Eigenlijk zou jij Eigen... graag een, een soort uh, ja, combi-deal willen hebben. Nou, nee, geen combi-deal, maar het is oh. toch uh, ergens Zot. Als jij dus uh, vijf van die dingen ziet, leren daar dan vijf keer administratiekosten aan rekenen. Terwijl dat dus gewoon in één uh, opgestuurd kon worden. Ja, maar, ja, maar, Nico, ja, als we... ja, maar Nico, als ze ook nog eens een keertje moeten gaan opzoeken en bijhouden of de... Of, uh, of de... Bekeuringen door dezelfde persoon zijn gepleegd, wordt het alleen maar duurder, want dan hebben ze er meer administratie aan. Nou nee, dat uh, lijkt me niet, want als oh. het in, in twee uur tijd gebeurt, dan uh, lijkt mij wel dat het een en dezelfde persoon is. Maar hoe kun je nou vijf bekeuringen op één nacht krijgen? Bij, heb, je de praat, heb je de flitspalen opgezocht? Uh, onder andere, hè. Oh, Nico. Ja, en, en uh, een klein beetje misleid door, uh, door de auto, want daar zaten nieuwe banden onder. Ja. Yeah. En die zijn dan uh, qua omvang wat groter. Terwijl dus de kilometertellen, dus uh, de normale uh. snelheid aangaan yeah. Ja. Ja, en dan rij je in plaats van wat je dan zegt 83, rij je yeah. dan 88. Ja, daar ga je dan. Ja, dat, en dat is de harde, ja. En bij Tilburg staan, uh, ik denk, zes, zeven flitspalen. Ja. En dan krijg je ook nog een keer dat je... Dus op één en dezelfde nacht in twee uur tijdens nog eens een keer mobiel flitsen. <lacht> ja, het is te gek hoor, eigenlijk, hoor. <lacht> maar het is wel... Het is wel... Hé, uh... wat een toestand. En terwijl en terwijl ja. je dus niks in de gaten hebt. Ja, en dan krijg je dus van je... Ja, uh, manager te horen van, joh, ja, als je niet in de gaten gaat iedereen even bijrijden, ja, midden in de nacht. Van je manager op, ook, ja. Ja. <laughs> ja, het is echt uh, lachwekkend zoiets hoor. Ja, maar Nico, als, het echt, als dat echt, als dat waar is, dat verhaal van die banden, ja. dan, dan, uh, dan moet je gewoon, moet je een bezwaarschrift indienen, dan heb je best een goede... Ja, dat hebben ja. ze gedaan. Wat zeggen ze? Je weet als er nieuwe banden onder zitten, dan kan die wat hard lopen. Ja, oké. Okay. Maar, ja, maar dan moeten ze die kilometer tellen, Eiken. Want ja. dan weet ik hoe hard dat die daadwerkelijk lopen. Dat vind krijgt. ik ook. Nou, ik wist dat niet. Wat... Ik ben blij dat ik dat even meekrijg bij Radio 1. Dat mocht ik me ooit nieuwe banden kunnen veroorloven, dat ik even oplet. Dan kan hij iets harder, rijden. Ja. Maar ja, dat, hier gaat het om twee centimeter. Hè. Ik denk niet dat jij om jou dat je twee centimeter rubber extra neerlegt. Ik, maar jij het, het, in jouw programma heb je altijd zo'n zo mooi, zo'n jurist. Ik weet niet zo ja. buitenlandse. Ruben, man, is ja, misschien? misschien dat hij, misschien Ruben. dat hij belt. Maar nu uh, gaan ja. we naar het nieuws. Dus Nico, ik neem hem me mee. Dank je wel en uh, niet te hard rijden. Ik uh, kijk wel uit. Heel goed. Goedemiddag. <laughs> Oké. Okay. Doei. Doei.